Freddy van met het NOS-journaal. De twee autobranden in de gemeente Womerland vannacht zijn aangestoken. De auto's waren van de lokale GroenLinks-fractievoorzitter en van zijn vrouw. Burgemeester Tangen noemt het denkbaar dat de brandstichting te maken heeft met de mogelijke komst van asielzoekers naar de gemeente. Maar daar zijn nog geen aanwijzingen voor. Een geplande informatiebijeenkomst over de vluchtelingen vanavond gaat door. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Minister Van der Steur voelt er niets voor om de woonplaats van de ouders op de geboorteakte van een kind te vermelden in plaats van de plaats waar het kind wordt geboren. Volgens D66 willen veel ouders dat. Van der Steur zegt dat er onder meer juridische bezwaren zijn tegen een wetswijziging. De Tweede Kamer is in meerderheid blij met het voornemen van de staat om ABN AMRO volgende maand naar de beurs te brengen. Behalve de regeringspartijen vindt ook D66 dat verstandig. Bij de oppositie hadden ChristenUnie en GroenLinks liever nog wat langer gewacht. De SP spreekt van een gemiste kans om van ABN AMRO een volksbank te maken. De Duitse grensplaats Passau is gisteren opnieuw overspoeld door duizenden vluchtelingen. In totaal kwamen er gisteren zo'n 8000 vluchtelingen uit Oostenrijk aan. 2000 van hen werden gisteren onaangekondigd afgezet met bussen. De deelstaat Beieren heeft geen goed woord over voor de handelwijze van Oostenrijk. En het gerechtshof in Den Haag heeft de eis afgewezen van de FNV dat de loonafspraken voor ambtenaren ongeldig moeten worden verklaard. De vakcentrale vindt dat de loonsverhoging in het akkoord van juli ten koste gaat van de pensioenopbouw. Andere vakcentrales sloten zich wel aan bij het loonakkoord. Het weer tot slot. Het is droog en er is veel zon. Later kan er wat hoge bewolking voorkomen. Het is een graad of... 15 in het noorden tot tegen de 20 in het zuidoosten, dat zijn ook de maxima. Morgen is het bewolkt, er kan soms wat regen vallen... en dan wordt het ongeveer 12 tot 17 graden. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Vooral rond Amsterdam staan files. Op de A2 Amsterdam-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Apkoude. Daar staat 6 kilometer file... De vertraging is bijna een uur. Het is verstandig om via Hilversum om te rijden. Via de A10, de A1 en de A27. Wacht niet tot de A9, want ook daar staat een flinke file. Tussen Aalsmeer en de afrit AMC inmiddels 6 kilometer. Op de A8 Amsterdam-Zaandam, na een ongeluk bij knooppunt Zaandam. 2 kilometer file, drie rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Broken Tuesday Internet ja, ww. Een week geleden in een park in Amsterdam Had hij zijn leven overzien en schrok zeer gelacht. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald En van al zijn jonge dromen was alleen het oud worden gehaald oh, oh, oh, rustig ademhalen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 If I lose myself, I lose it all.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 You're every line You're every word You're everything Everything